Het gaat om 25 mensen van de faciliterende dienst van een woonzorgcentrum van de OSIRA-groep. De bewoners worden zoals normaal verzorgd en ook de kamers worden schoongehouden. Volgens Advocabo FNV is het de eerste keer dat verpleeghuispersoneel staakt. Israëlische militairen hebben de afgelopen jaren verschillende keren Palestijnse kinderen mishandeld in de bezette gebieden. Vaak waren de kinderen niet ouder dan tien. Dat staat in een rapport met getuigenissen van tientallen Israëlische ex-militairen. De militairen zouden Palestijnse kinderen hebben achtervolgd na botsingen tussen Palestijnse betogers en het leger. Het Israëlische leger wil nog niet reageren. Het Amerikaanse leger heeft in Pakistan de extremistische leider Hakani gedood. Hij zou zijn gedood door een onbemand vliegtuigje. Hakani is de zoon van de oprichter van het zogenoemde Hakani-netwerk. Dat wordt verantwoordelijk gehouden voor aanvallen op buitenlandse militairen in Afghanistan. De Taliban, die met het Hakani-netwerk samenwerken, stellen dat Hakani nog altijd in leven is en in Afghanistan zit.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 Ja, welkom terug bij het tweede uur van de nacht van het goede leven. Uh, u hoorde net in het eerste uur de Nordenians En ik wil ze even heel hartelijk bedanken. Mark, Oene en Nitti. Uh, uh, Francis, jij ook bedankt. Ja, jij ook bedankt ja, heel graag gedaan, jongens. Echt fantastisch. Ik heb uh, helaas, uh, ben ik niet echt toegekomen nog aan, uh, aan Mark Tuinstra... waar ik nog heel veel aan wilde, had willen vragen over zijn gitaar... en over al zijn projecten. Maar jij komt gewoon terug, hè? Jullie komen graag uh, nog een keer terug. Uh, kijk trouwens even op uh, uh, Nordenians. Even kijken hoor. Goed kijken. Ja, Nordenians.com. En daar is ook uh, de CD Tabla Raza te bestellen. Goed, u luisterde net naar Eddie Vedder. Uh, het nummer The Wolf. Front van, frontman van Pearl Jam. En dat nummer was, komt van de soundtrack die hij gemaakt heeft bij de film Into the Wild. Een film uit 2007, geregisseerd door Sean Penn... over het waargebeurde verhaal van de jonge student Chris McCandles... die na zijn studie alles achter zich liet en de wildernis van Alaska introk. Het komende uur trek ik samen met u enigszins ook de wildernis in... namelijk de wijdse vlakte van het noordelijkse stukje Groningen... naar het dorpje Hongerige Wolf. Normaal een rustig dorp, bekend onder kunstenaars die hier neerstreken... op zoek naar rust en inspiratie. En het is ook bekend vanwege de reportage van Man bij het Hond... waarbij men reed van hongerige wolf naar Schapenboud, een dorpje in Zeeuws-Vlaanderen. Waar de naam van het dorp vandaan komt... en hoe het zit met het goede leven hier... en wat het festival allemaal te bieden heeft... daar probeer ik de komende 50 minuten achter te komen. Nou goed, blijft u lekker luisteren. Hier in de Nacht van het Goede Leven. Laten we op pad gaan. We gaan naar Groningen. Plaats je hongerige wolf in Groningen, ten noordoosten van Finsterwolde. Drinken op een dijk, dromen in een weiland, schatzoeken op de markt, logeren bij de locals. Het kan hier allemaal onder de prachtig blauwe hemel en de wijd uitgestrekte groene weilanden. Het heeft één lange straat, 70 huizen en is decor van een festival opgezet door Rut Weites en Sanne den Adel. Rut werkt voor het Jeugdjournaal en is geboren in dit dorp... en Sanne komt uit een dorp in Noord-Holland... en doet de publiciteit voor muziekgroep De Kift. Hoe zij tot dit festival gekomen zijn, horen we straks van Rut Wijters. Waar de naam Hongerige Wolf vandaan komt... daar zijn vele verhalen die daaraan ten grondslag liggen. Documentairemaker Rick Saal maakte in 1986 een verslag voor de VPRO. Hij heeft één versie van de oorsprong van de naam van dit dorp. De Groningse steppen. Klei, klei en nog eens klei. Geen mens te zien, geen beest, ook geen wolf. De laatste wolf is in 1794 gesignaleerd en gedood. Het was bij de windmolen in aanbouw... op de plek waar het beetste diep toen uitmondde in het Dollard. De wind kwam uit het oosten... en beukte hard en ijzig tegen de vissershuisjes langs de dijk. Aan het Egypteneind, waar de Zigeuners woonden... kringelde rook uit de schoorstenen... Het was winter. Het kraakte en het vroor. Met een magere haas in de weitas... loopt daar de jager uit Finsterwolde. Reën zocht hij. Maar bij de dijk was hij slechts op een haas gestoten. Hij is ver van huis. Zijn voeten doen pijn. Om te vragen of hij zich mag warmen... loopt hij naar de woonwagens. Dan ziet hij de wolf. Het beest staat naast de halve molen... en laat zijn tanden zien. De jager schrikt maar reageert volgens de wetten van zijn vak. Hij mikt, schiet en bam, daar stort de wolf huilend ter aarde. De gypsies, Egypters, verstonden de Groningers vandaar, stormden uit hun wagens en omringden de jager en zijn buit. De vissers komen voorzichtig uit hun huisjes en lopen de dijk op. De jager krijgt van alle kanten eten, drinken en geschenken aangeboden. Het lijkt wel een jaarmarkt als de wolf bij opbod wordt verkocht. Wanneer de windmolen de lente daarop in werking wordt gesteld... heet hij Hongerige Wolf. En de gehele buurtschap draagt sindsdien deze naam. Goed, dat was dus uh, de Rikshaal. Ik loop hier op de enige hoofdweg in Hongerige Wolf... en tref hier dorpsbewoners, muzikanten, toneelspelers... en vreemd genoeg ook veel mensen uit de Randstad. Zoals Hans, vriendelijke man, enthousiaste vrijwilliger. Klopt, ik uh, woon in de binnenstad van Amsterdam. En ja, dit is het is uh, het uiteinde van het land... Met een onwijs gaaf festival. Hoe ben je hier zo terechtgekomen? Ja, via via. Kennis die zegt: oh, dat is wel leuk. Nou, kijk uh, kijk op de kaart, inderdaad. Het is uh, maar drie uur uh, van Amsterdam vandaan. Het is vlakbij. Dit is iets uh, wat je dan kennelijk niet in Amsterdam treft. Wat trekt jou hier aan dan? Uh, het, het, het lijkt op de parade, maar het is niet zo uh, compact. Er is, is veel meer ruimte. En de mensen uit het mooie dorp, hongerig Wolf, maar nou, doen ze alles 70 mee. Alle 70 doen ze mee. Ja, er wonen hier 70 mannen. Hier ja, bijvoorbeeld uh, staan voor de theetuin en de een of andere mevrouw uh, die hier woont. Die heeft hier zelfstandig haar uh, eigen uh, achtertuin ingericht als festivallocatie. Want je, je werkt vaker op festivals is, of is het de eerste keer? Nee, ik was hier vorig jaar ook, uh, maar dat is uh, dit festival. Dat was toen voor de eerste keer. Nee, eigenlijk helemaal niet, gewoon. Overdag doe ik wat anders. Maar nu slof ik om uh, acht uur s ochtends op mijn sandalen door het gras uh, in de provisorische camping. Omdat de danscilo, uh, ja, tot een uur of drie uh, doorliep in dat Wijdse land. Dat is zo mooi hier. De wijdheid van het land. zo tegen nu op vier s ochtends, komt de zon weer een beetje op. Zie je gewoon de einder En je ziet de dijk. Dat is iets wat je in Amsterdam niet hebt, hè? Ik geloof het niet. Heb jij het wel eens gezien? Nou, misschien uh, dat nieuwe hotel daar bij het Centraal Station waar je zo hoog staat. Ja, Als je daar ochtends uh, zou staan dansen. Maar voor mij doen ze dat in Amsterdam niet. Hè. Na drieën nog. Uh... Nee. Helaas, en dat kan hier in Hongerige Wolf wel. Zo, zo te zien. Echt, je gaat het meemaken. Want jij bent er hier vandaag voor de eerste. Ja, Ik heb ontzettend veel plezier, man. Hey, dankjewel. Wat is voor jou uh, het goede leven? Het goede leven is rust en, uh, en uh, inspanning tegelijkertijd. En dat vind je hier. Nou, ik ga gelijk maar eens kijken in de theetuin van Har en Mar. Nou, langs de weg in de hongerige wolf is er ook iets te eten en te drinken. Ik sta hierbij. De theetuin van Har en Mar. En Har en Mar staat voor Harry en Marike. En dat zijn mijn ouders. En uh, zij wonen hier, nou, volgens mij ongeveer al 35 jaar. Dus dat betekent dat wij uh, ja, hier ook geboren en getogen zijn. Ik heb hier tot mijn 18e zelf uh, gewoond. Ik woon inmiddels al uh, een tijdje in Amsterdam, maar ik kom nu dus wel uh, mijn moeder helpen met haar uh, theetuin. Want dit is de tweede editie Hongerige Wolf. Uh, hoe, hoe is dat uh, voor Har en Mar? Waar zijn ze trouwens, Har en Mar? Uh, Har en Mar uh, zijn er nu even niet, want mijn moeder is uh, een paar maanden geleden geopereerd aan een nieuwe heup. Dus daarom kan ze zelf uh, niet, uh, niet zoveel doen. Uh, dus daarom help, uh, help ik met een paar vrienden uh, deze editie. Maar als het goed is, lopen ze in de tuin een beetje rond. Okay. Want de bedoeling is dat, uh, uh, ja, dat je een kopje thee, thee uit eigen tuin... zelf uh, uh, pakt hier en dan uh, een leuk plekje in hun mooie grote tuin gaat zoeken. Even kijken waar Harry is. Ik zou ze wel even kijken waar Harry is, we ja. Samen even door de tuin lopen. Een trapje af in de tuin. Schitter in de tuin, hier in Hongerige Wolf. Hester, heb jij uh, mijn vader gezien? Ah, oh, nee, daar staat hij. Oh, kom, kom, we gaan eens naar, ze toe. naar hem toe. Hey. Hey. Dit is een prachtige tuin, echt. Een heel groot boerenweiland, uh, Maar heel mooi met paardjes. En dat zie ja, ik allemaal. Er zit ook veel uh, tijd uh, in, in zitten. En je hebt natuurlijk veel regen en zonneschijn hier. Ja. Prachtig uitzicht, veel wolken. Papa, hij wil je wat vragen stellen? Hallo, ik uh, ben van de Nacht van het Goede Leven van Karo. En ik. Uh, Heel nu dan hoor ik dat programma wel eens. Ja? Ja, ja, ja. En ik, dat, is, dat is een dag niet van het goede leven, nee. anders slaap ik al. Ja, oh, Oké. Okay. Ja. ja, want u, u, u heeft hier een prachtige tuin. Daar ben ja. uh, ik roeren met je eens, dat ja? vind ik zelf ook. Daar heb ik ook jaren over gedaan. Ja. Ja, en, en nu zitten er allemaal gezellige mensen thee te drinken. En, uh, want normaal is het nooit zo druk, een hongerige wolf, toch? Het is een hongerige wolf nooit zo druk. Nee, sinds de wolven er niet meer zijn, is het hier heel rustig, ja. ja. Waren hier wel wolven vroeger dan? Ik denk het, ik weet het niet. Niemand weet dat. Niemand weet ook waar de naam vandaan komt. De, terwijl zeggen, er zijn, gaan verschillende verhalen doen, een ronde. En uh, ja, het is een mooie naam en dat is, uh, dat is al voldoende. Ja. Wat, zou een, wat is één van die verhalen, weet u? Die nog nou, dat moet ik bij mijn buurman zijn, want ik heb, ik heb het zo niet paraat. Nee, nee. nee, maar het heeft uit te staan met dat hier wolven kwamen vroeger overal voor en hier ook. Okay. En als ze nog veel honger hebben, dan blijven ze hier of zo. Mensen waren hier lekker. Ik weet het niet. <laughs> ik verzin ook maar wat, op. <laughs> geeft helemaal niks. Want uh, de tweede editie van het festival, uh, ja. hoe is dat voor u? Uh, nou, mijn dochter doet dat, hè? dat Dat heb je misschien meegekregen. Mijn, mijn, mijn dochter, mijn, mijn, mijn dochter uh, is altijd een zeer actief meisje geweest die voortdurend iedereen in huis wilde halen. Ze was op een gegeven moment in Amsterdam gaan wonen en studeerde dat soort dingen allemaal. Toen zei ze: Ik wil nog eens een keer een feest geven in jullie tuin. Omdat ze die tuin mooi vond. En toen zeiden wij: ja, als jij al je vriendjes en vriendinnetjes uit gaat nodigen, dan blijft er van onze tuin niets over. Dus dat gaan we niet doen. En toen is het een festival geworden. Zo is het ontstaan. En nogmaals, we zijn heel trots op het feit dat mijn dochter dat heeft gedaan. En wie, wie van de twee is uw dochter? Rut, die in het ja, oh, oh nee, dit is, dit is mijn andere dochter. Ja. Ja, ja, ja. Dus het is dus, dus eigenlijk uh, omdat u heeft gezegd: luister, niet in onze tuin. Heeft Hongerige Wolf nu een festival? In wezen is het aan mijn nee te danken. Ja, ja, ja. ja. ja, ja maar ik, ik zeg wel vaker nee en dat heeft fantastische resultaten. Ja, wat is een nee, andere. Zeg, nee zeggen is altijd goed. Okay. Nou, bijvoorbeeld als een vrouw een verzoek aan je doet: nee. Dan is het toch altijd ja, uiteindelijk. Dat wil ze des te liever, ja. Haar, mag ik haar zeggen? Ik heet Harry gewoon. Ja, dat is ook zo'n mooi verhaal. Ik weet niet of je dit wilt horen. Nee, ja, graag. Nou, dat hokje, dat, hokje, dat, ja, dat is nou ons, ons, ons theehokje. Dat wordt een soort van uh, bed and breakfastachtig idee. Dat waren we al jarenlang van plan. En uh, Marika, mijn vrouw, die wilde graag daar uh, thee verkopen. Een theetuin met alles erop en eraan. En dan moest er een bod worden gemaakt. En dat, dat deden ze van de organisatie. En uh, toen hadden we wat bedacht. Ik weet niet, Marike heeft dat meer gedaan. Het is meer haar, haar, haar dingetje. En uh, moesten die jongens op van die oude planken... Moesten, uh, moesten, uh, moesten verven wat dan de naam zou worden. Ik weet niet meer wat de naam was. Maar theetuin en dan nog wat anders erbij. Het probleem was alleen dat de jongens die dat op moesten schrijven... aan de hand van een voorbeeld... dat die allemaal dyslectisch waren. <laughs> dus dat zat boren voor metaalfout. En als ik iets niet wil, is een aankondiging met taalfouten En helemaal niet in mijn tuin. Nou, toen heeft Loes, die je net zag met mijn dochter... die heeft gewoon uh, een ander bord gepakt. En die is gewoon van een theetuin. En toen... Uh, bleek dat bord korter dan ze had verwacht. En wij heten Harry en Marieke. En uh, daar kom ik niet uit. Vandaar Tetain Har en Mar. En dat is nou eigenlijk een hele mooie naam uit spontaan ontstaan. Maar is, is Tetain Har en Mar ook open uh, als het festival er niet is? Uh, de, de, de, wij hebben vorig jaar zijn we vergeten het bord weg te halen. En daar komen nu wel eens fietsers langs. En, dus uh, zondags was het festival afgelopen. En dinsdags uh, kwamen mensen langs fietsen. Dat doen ze wel. We moeten die dollarroute en dat soort dingen. En die zegt een tuin, dus die zijn hier geweest en zo. Maar officieel mag dat niet. Dan heb je een vergunning voor nodig? Nou, ja, maar, maar je had dan gewoon extra bezoekers, zo ah, kun je het. Extra bezoekers, ja, ja. Nee, dat is, dat is verder, verder niet een probleem. Maar wij, we zitten er aan te denken om er een soort van vrienden op de fiets van te maken en een logeerruimte voor de kinderen weet je zo. Ja. Maar Harry, wat is, wat is voor jou het goede leven? Het goede leven, het goede leven is voor mij. Gewoon, eh, Ik ben ondertussen gepensioneerd. Maar eh, is, is gewoon hier wonen in de rustende ruimte. Eh, mijn kinderen wonen in Amsterdam. En ik heb het er precies anders gedraaid. Ik vind Amsterdam een fantastische stad. Ik kom er graag. Niet alleen omdat mijn kinderen er wonen. Ik ben zelf... Eh, van oorsprong kom ik uit de stad Groningen. Ik vind het fantastisch. Maar ik ben het ontvlucht, zeg maar. Dus wat ik nu doe... Als ik behoefte heb aan drukte... ga ik de rust verlaten. En wat doet iedere Amsterdammer? Die gaat naar Zandvoort. En die zit weer in de drukte. Dus ik snap die mensen niet. Je bent Groningen uitgevlucht naar Hongerige Wolf ben, voor de uh, rust? Ik ben, uh, ik ben uh, ja, ja, in de periode dat ik een jaar of tegen de dertig liep... zoiets was ik dertig jaar onder me dertig... dacht ik van, ik moet de stad verlaten, want het gaat verkeerd met mij. Hongerige Wolf heeft je opgeslokt, Harry? De Hongerige Wolf heeft mij gered. Oh, <laughs> nou, zo erg is het niet, maar nee nee, nee, nee, nee. Ik loop verder en kom bij het buurthuis, kloppend hart als festivalcentrum. Broodjes, muziek, koffie, schuilplaats voor als het regent... En een plek om even bij zinnen te komen na een overrompelend optreden. Of om plannen te maken voor wat te zien gedurende dit festival? Ik tref hier drie fris jonge dames. Jullie zijn druk aan het kijken wat je allemaal gaat zien? Ja, ja we zijn er nog een beetje chaotisch, vind ik. We weten wel dat het heel veel leuk is, maar we weten niet zo goed waar we heen moeten. Er is te veel. Er is, er is te veel? Bang om iets te missen, natuurlijk. Alles wat we tegenkomen is heel erg leuk. Dus het is lastig. Maar waar moet je dan nu heen? Want komen jullie hier uit de buurt toevallig? Nee, we komen uit Amsterdam. Helemaal uit Amsterdam hier naartoe? Wel, gisteren spraken we iemand en die wist niet wat de randstad was. Ja. Dat was echt. Dat was zo grappig. Ja, dat vinden we heel erg fijn. Ja, dus dat, het was zo fijn om zo iemand te leren kennen. Ja. Want uh, Hongerige Wolf, wat, wat zegt dat Velen? Want is het voor het eerst dat jullie op dit festival zijn? Ja. ja. Hongerige Wolf, ja. Groningse klei. En bandjes en theater. Ontspannen. Gewoon iets heel anders dan de Randstad en onze omgeving en de festivals die daar zijn. En uh, ben je al een, een beetje een kleurtje aan het opdoen, want nou ja, de, de lucht is, was even betrokken, want nu wordt het wat zonniger. Ja, gisteren was het natuurlijk heel mooi weer, dus, uh, en ik, maar voor dit weer maakt niet uit, het blijft leuk. Dus het... Want jullie hebben ook al op de camping gestaan, of jullie overnacht ook hier? Ja, ja, we slapen op de camping. En uh, dansen in de danssilo is dat ja, wat? Ja, heel leuk. Ja, dat ja, was, was leuk. <laughs> Zo fantastisch, ja. het is echt, gewoon een helemaal bol en het, het was, ja echt spierpijn, zo, Schaam. geen schaamte. Dat was ook heel erg leuk. Ja. Maar is het, is het iets? Zouden jullie willen gaan vestigen in in Hongerige Wolf of in Groningen? Nou, we zaten net even bij de theesalon, een stukje die kant op, en dat was wel echt heel echt ultieme rust gewoon. En zij was wel echt, zij was echt om. Jij bent om, jij wil heel graag uh, hier gaan wonen. Nee, ik heb het altijd al in me, dat ik dat, uh, ik heb het platteland. Maar ik moet eerst gewoon, ik zit nu ook goed in Amsterdam, maar het, uh, ja. dus wat is voor jullie het goede leven? Het goede leven, nou dat je hier loopt in een dorp met wat één straat heeft. En dat je dan in zo'n loods gelokt wordt en dat je echt de mooiste muziek ooit hoort. En voor jou? Ja, daar sluit ik me wel bij aan eigenlijk. Die loods, net was geweldig, We waren bij Beurt. En dat was heel indrukwekkend, dat gaat er helemaal in. Dat was echt top. Nou, laten we gelijk maar even luisteren naar die prachtige muziek van Beurt. Dat was de Eindhovense beurt met Place for One Day. Een sneak preview van zijn nieuwe plaat van Bart van de Ende. Nu zijn er tijdens het festival natuurlijk veel artiesten en mensen uit de Randstad. Maar gelukkig tref ik ook een echtpaar uit het naburige dorp. Ik ben benieuwd of zij weten waar de naam van Hongerige Wolf vandaan komt. En ik vraag maar gelijk even hoe dat zit met het goede leven hier. Zo hier op, op de weg, de enige weg in Hongerige Wolf, uh, uh, kom ik jullie tegen. Hallo. Hallo. Want jullie komen hier vandaan? Ja, wij komen hier vandaan. Want waar, waar wonen jullie precies? Wij wonen precies tussen Hansel en, en Hongerige Wolven. Oké, okay, en is dit, uh, is dit voor het eerst... Dit is de tweede keer dat het festival gebeurt. Jullie zijn, uh, we gaan ook nu voorstellingen kijken? Ja, we gaan nu ook voorstellingen kijken. Gisteren waren we weer ook En uh, vandaag gaan we echt voorstellingen kijken. Het was gisteren even rondkijken. En vandaag echt voorstelling kijken. En hoe is dat dan, zo'n zo festival hier? Want normaal uh, ja, heb je uh, de, de, het Weidse land, de wolken, de koeien en, en, en dat. Hoe is dat dan om opeens zoveel mensen hier uh, om je heen te hebben? Ja, gezellig. Ja? Heel gezellig. Normaal dan uh, komen die twee of drie auto's op een dag langs en nou is het uh, echt gezellig druk. Waarom heet dit dorpje eigenlijk Hongerige Wolf? Weet u dat? Uh, ja, ik, ik denk dat het een beetje te maken heeft met het gemaal die zoveel water weg kan pompen. Daar staan de naam ook op. En, maar precies weet ik er eigenlijk ook niet. Nee. Als ik aan u vraag, uh, het goede leven. Wat is het goede leven voor u? Het goede leven, ja. Ja, wat is het goede leven? Ja, plezier in het leven. Gewoon leven van dag tot dag. Gewoon mooie dingen uit het leven halen. Okay. En, en voor u het goede leven? Rustig en uh, schone leugdien en lekker genieten. Kijk. Gewoon van dag tot dag, gewoon lekker genieten. Elke dag is er wel weer iets te doen. Ja, een dorp waar nu heel veel mensen zijn. En ja, hoe ga je daar dan mee om? Hoe ga je om met vrienden of bekenden? Zeg je ze gedag of maak je simpelweg een praatje? Kasper C. Jansen van de voorleesbühne... vertelt ons hoe om te gaan met dit dilemma. Hoe vertrouwder mensen met elkaar raken... hoe minder ze geneigd zijn hun omgang te laten dicteren... door modieuze beleefdheden. Communicatie tussen boezemvrienden verloopt langs een verzameling grillige wegen... als een rivier-delta in de loop der jaren uitgesleten door het water der conversatie. Hoofdstromen, zijstroompjes, zandbanken en lagunes zijn bekend... en kunnen worden gekozen of vermeden. Wanneer we daarentegen een kennis ontmoeten, staren we over een lap brakke grond. Onze missie is eenvoudig. Als de wiedenweerga een sloot graven... voor het spraakwater op plaatsen komt waar we het niet willen hebben. Zwijgen is geen goud in de omgang met kennissen. Oogcontact betekent dat er gepraat moet worden... Alleen iemand, alleen iemand tegen wie je een minuut geleden nog hebt staan kletsen... zal genoegen nemen met een knipoog of een opgestoken wijsvinger. Zeg in alle andere gevallen op zijn minst hooi. Is de situatie ongemakkelijk, zet dan een raar hoog stemmetje op om het ijs te breken. Hilieu. Versnel ondertussen je pas. Als de afstand tussen jou en je kennis vokaal onoverbrugbaar is... bijvoorbeeld in een lawaaiige omgeving... is het een goed idee om je handen aan je mond te zetten... je ogen dicht te knijpen en te doen alsof je roept. Je mag ook echt roepen, maar omdat de ander je toch niet hoort... kun je net zo goed je stem sparen. Na de begroeting staat het je vrij een gesprek te starten. Let wel, gesprekken tussen kennissen zijn iets heel anders... dan gesprekken tussen vrienden. Vrienden generen zich bijvoorbeeld niet... om moeilijke antwoorden te geven op simpele vragen... Lust je een eierkoek? Ik denk er nog even over na als je het niet erg vindt. Misschien dat ik het weet als ik een beetje water gedronken heb. Bij kennissen werkt het precies andersom. De vragen zijn buitengewoon moeilijk... maar het antwoord dient juist kort en eenvoudig te zijn. Hoe staat het leven? Goed. Los van bovenstaat voorbeeld is het woord goed iets om in het oor te knopen. Een ezelsbruggetje. Vrienden willen dat je je laat kennen. Kennissen willen dat je vriendelijk bent. Denk dus tijdens een gesprek met een kennis voortdurend goed, goed, goed, goed, goed, goed, goed. Zelfs als je het woord nergens in het gesprek kwijt kunt... kan de dwangmatige gedachte eraan een onplezierige wending helpen voorkomen. Nou, we zijn nu wel een beetje bekend hoe om te gaan uh, met vrienden of bekenden. Uh, dankjewel Kasper. Ik sta hier met Kasper Roel en Bernard van de Voorleesbühne. En ik ben heel benieuwd wat dat eigenlijk is, de Voorleesbühne. Het is een podium voor kort absurdistische proza... En dat speelt elke maand in Utrecht in een houtzaagmolen, nieuwe voorstelling. En af en toe spelen we op festivals, op andere locaties, dan compilaties daaruit. En het zijn allemaal uh, eigen teksten, Kasper? Uh, voor het grootste deel wel. Uh, bijna alle teksten zijn uh, ja, van onszelf. Het ons zijn, zelf. zijn in principe eigen teksten, zei het, dat we vandaag uh, ook soms teksten gebruiken van andere leden van de voorlezerbunnen die hier niet aanwezig zijn. Okay. Ja. Want uh, uit hoeveel man bestellen jullie dan? Dat is wisselend, maar meestal staan we met een man of vijf op het podium. Vijf, zes ongeveer. En altijd is er ook muziek bij. En uh, Hongerige Wolf, is dit uh, de eerste keer dat jullie hier zijn? Ja, het is echt de allereerste keer. Ik had er zelfs nog nooit van gehoord voor ik hier kwam. Dus uh, het is echt een nieuwe, uh, ja, nieuwe ervaring ja. hier. Ja. Dit is niet de enige keer dat jullie spelen vandaag, toch? De bedoeling is dat we in totaal negen voorstellingen spelen vandaag en morgen. Negen verschillende voorstellingen. Negen verschillende. Hebben jullie zoveel materiaal bij je dan? Ja, we zijn al jaren bezig, een jaar of vier, en dit is uh, al het materiaal dat de tand destijds meer of meer heeft doorstaan. <lacht> ja. Nou. ja, want hebben jullie strenge selectiecriteria qua teksten? Uh, ja, ik kijk wel kritisch, uh, uh, maar uh, aan de ene kant speelt kwaliteit een rol, maar aan de andere kant ook hoe teksten op elkaar reageren. Dus de bedoeling is ook dat niet willekeurige volgorde zijn, maar dat teksten op elkaar reageren, dat er een spel ontstaat en dat het alles een theatraal tikje krijgt daardoor. Jullie werken met, met thema's of is, het, is, het, is dat ook volledig afhankelijk van het moment? Ja, we ja, nee, werken wel met, met thema's. En ja, je zorgt ook dat je teksten schrijft op die thema's. Uh, dialogen gaan ook, die, uh, ja, gaan, gaan ook op die manier. Ja, want Hoe dagen jullie elkaar daarin uit dan? Want bedoel, jullie schrijven onafhankelijk van elkaar teksten... En, en dan is het gewoon voorlezen en kijken wat de reactie is? Uh, we sturen de teksten op naar Bernhard. En die, en die componeert een voorstelling eigenlijk. Okay. En uh, het is voor, uh, voor ons vaak een verrassing Of eigenlijk altijd een verrassing. Vroeger deden we nog wel eens een doorlopen. Dan wisten we van tevoren al wat de teksten van de anderen waren. Maar de laatste tijd weten we dat eigenlijk nooit. En is het gewoon voor de, voor de lezers, behalve dan Bernhard, een verrassing. Okay. Ja. Wat hoop je dat hongerige wolfje gaat brengen de komende twee dagen? Nou ja, ik denk dat het heel plezierig zou zijn. En allerlei ontmoetingen. Dat het voor veel mensen wel spannend en grappig zou zijn. En verder weet ik het niet. Het is natuurlijk wel heel, behoorlijk absurdistisch gegeven... Drie uh, uh, mannen in, in hongerige wolf. <laughs> Ik was hier nog nooit geweest, dus op zich deze locatie... en het feit dat wij hier zijn is al een, een redelijk uh, vrolijk absurd gegeven. Ja. <laughs> Volgens mij moeten we even opzij, want er komt een enorme trekker op ons af. Uh, we willen niet overreden worden. Uh, nou, succes uh, straks nogmaals. Ja. Dank je. Oké. Okay. Nou, ik laat de mannen van de voorleefbune achter me... en loop met de tractor mee richting het festivalterrein, het Schapenveldje. En ik word daar gelokt door prachtige muziek. En dat is muziek van die Amsterdam Chamber Group. En zij spelen een van de zeven liederen van de componist De Faya. En gezongen wordt er door sopraan Karen Langendonk. Die viool wordt bespeeld door Merel Jonker en Kasper Donker. De altviool door Rani Kumar... En de cello door Sanne van der Horst. En Sanne heeft letterlijk heel Nederland doorkruist... om hier zo uh, snel mogelijk in Hongerige Wolf te zijn. Want zij had nog een concert in het zuidwestelijkste puntje van Zeeland. Nou, laten we gauw gaan luisteren. Hier uh, naast de kippenschuur in Hongerige Wolf... naar de Amsterdam Chamber Group. En er is niet alleen maar klassieke muziek hier uh, in de Hongerige Wolf. Want uh, op het Schapenveld, het festivalterrein, treedt daar op Tom Rodwell uit Nieuw-Zeeland. En uh, hij speelt het nummer Adam in the Garden. En dat is zijn bewerking van een Negro Spiritual. Laten we maar gauw gaan luisteren. Tom Rodwell. Mm. God call Adam God call Adam Adam Van het festivalterrein loop ik toch nog even door uh, over deze weg naar het ene na laatste huis... want ik heb nog steeds niet het idee dat ik precies weet... waar de naam Hongerige Wolf vandaan komt. En uh, ik klop maar gewoon eens even aan en kijk wat er gebeurt. Het een-na-laatste huis volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Helemaal. Ja, een-na-laatste huis. En, en, en hoe is het om in hongerige wolf te wonen? Geweldig. Ja, het is echt heel erg leuk om in hongerige wolf te wonen. Je kunt hier uh, ja, die wijdse landschappen en ja, je kunt eigenlijk doen en laten wat je wil. Het is hier gewoon geweldig om te wonen. En, uh, en nu het festival, de tweede editie. Uh, hoe is dat voor jullie als, als vaste inwoners? Gezellig. Vooral reuze gezellig. Ja, wij vinden het gewoon hartstikke leuk. En je, zie, je maakt kennis met zoveel mensen uit alle windstreken van Nederland. Dat, uh, ja, wij vinden het heel gezellig. En, en weten jullie toevallig ook, uh, want daar probeer ik ook achter te komen. Waarom heet het Hongerige Wolf? Dat heeft te maken met de Dollar. De Dollar die was vroeger veel groter. En de de Dollard, do wat is dat? De Dollard, dat is, uh, dat is uh, uh, de zee. En dat, uh, die zee zeeinham uh, noemen ze Dollard. En uh, vroeger uh, was de Dollard veel groter. Er zijn heel veel uh, dorpen verdronken. En de Dollard gaf en de Dollard nam. Net als een hongerige wolf. In het midden van de nacht nam die dan uh, de overstromingen. Nou, en dan, uh, ja, zo het komen de naam hongerige wolf. En uh, was, was het niet ook zo, want dat, dat wist ik niet, was het niet ook zo dat er misschien stiekem uh, wolven hier liepen? Nou... Nee, ik zou het niet weten. Echt niet. Nee, nee volgens mij niet. Nee, he, daar heeft het niks mee te maken. Oké, okay. eindelijk weet ik het. Er was geen wolf. De zee was de wolf. Hij vrat het land op met huid en haar. Maar in de verte zie ik een enorm staketsel staan, opgetrokken uit hout. En dat lijkt verdacht veel op een wolf. Ik zie daar uh, kinderen spelen, dus ik ga ze aan ze vragen ja, wat zij erin zien. Hoi! Jullie komen uit de buurt? Nee. Jullie wonen hier of niet? Nee, ik woon in Groningen. In Groningen? Ja. En hoe ben je hier zo terechtgekomen dan? Nou, uh, ja, mijn ouders die hebben verteld dat hier een festival was en ik ging gewoon mee. En heb je al mooie dingen gezien? Uh, ja, ik heb heel veel muziek geluisterd en ja, eigenlijk gewoon heel veel muziek geluisterd ja. hier. Naar allemaal verschillende bands. En heb je dat ding daar al gezien? Ja. Ik Wat ben... is het? Ik weet niet. Ik denk... Weet jij het wel? Weet je, kijk eens goed, wat is het dan? Een wolf, een wolf. ja. Oh, het? Want, want het heet um, het oh. festival De Hongerige Wolf. En ook, uh, het, ook het dorpje. Ja. En, wat staat hij te doen? Te janken. Hij staat te janken. Ah, en weet je wat er... Uh... Als de maan is, dan doen ze het altijd. En weet je, hoe gaat dat geluid dan? Uh, nee. Dat is fijn, ja. Durf je dat geluid te maken van een hongerige wolf die jankt naar de maan? Nee. Durf jij dat? Ja. Auw! Ja, dat is precies zoals het is. En ik heb begrepen dat heel misschien vannacht het vuur aangaat. Dat hij in de hens gaat. Wat vind je ervan? Leuk. Wat in de hens gaat. Nou, die wolf die gaat in de fik. Dat de kop in de fik gaat. Nou, dat weet ik niet. Ik heb zo'n idee omdat het allemaal van hout is. En ja, misschien... Ik uh... denk dat het de je... laatste dag gaat gebeuren. Ik denk het niet. Nee? Nee. Zou je dat jammer vinden? Ja, en anders moeten ze het, als het, als het weer het een festival is, dan moeten ze het helemaal weer opnieuw maken. Dus daarom denk ik niet dat die opgevikt wordt. Ah, dat is heel slim van jou. Ik denk dat je gelijk hebt hoor. Het zou wel zonde zijn. Hè? Maar ja, het is ook wel mooi hè, zo'n wolf die dan in de nacht een beetje in het vuur gaat. Ik laat de jonge bezoekers achter me en loop terug over het schapenveld, het festivalterrein, richting de loods... Want daar tref ik zinger-songwriter en troubadour Ibo Bakker aan. Laten we maar eerst even naar hem gaan luisteren. Het is al lang geleden dat. Jij en ik een vreemde stad. De straten rolden voor ons uit. We namen elkaar mee. En elke glans en elk geluid. Leek speciaal voor ons gemaakt. Jij was zo prachtig. En met mij, geluk was even heel dichtbij Op een terras rond een fontein Zo blij als kinderen konden zijn Overgoten door de zon Betoverd door het moment Voelden wij ons zo gekend en ik streelde zacht je hand, zo ontdekte wij een land Voor ons beiden onbekend Nu ik na jaren hier weer sta, herken ik het decor Terwijl ik het water hoor Ga ik mijn stappen na, hier lijkt alles nog bewaard En aan het tafeltje waar wij zaten, zitten nu anderen te praten Een detail dat ons niet spaart Waar wij nippend aan de wijn, zo blij als kinderen konden zijn hij was zo prachtig en met mij, geluk was even heel dichtbij. Dat was Fontein van Ibo Bakker. Na het opruimen en het vrijmaken van de loods... het inpakken van zijn spullen... en uh, mensen nog gedag zeggen, complimenten in ontvangst nemen... en uh, cd's signeren... neem ik hem weer mee over die ene weg in Hongerige Wolf. Een dijk volgens mij, hè. En dan rechts een dode boom. En voor me een levende boom. En links van mijn vlaggetjes. Dus het is heel feestelijk, wat al met al, hè. Is dat... Uh... Fietsen met zeilen. Dat ja, is ook... dat is heel iets aparts, hè? Fietsen met zeilen. Ik vraag me... Ja, ze gaan best hard... Heb ja. je dit ook al gedaan hier nee, in Ongoegwold? Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb veel dingen gedaan, maar ik heb niet gezeilfietst. En wat heb je zo al gedaan dan deze dagen? Taren gestemd, spullen versleept en opgetreden. Liedjes, partituren uitgezocht. Wijn gedronken, gepraat. En redelijk goed geslapen. <lacht> dat is weer een samenvatting. Ik woon aan een in een caravanetje aan deze dijk. En, uh, maar er komen dan s'nachts allemaal mensen langs. Die, die... Vannacht was er iemand die klopte om vier uur tegen mijn kerf Goedemorgen! Het <lacht> was weer klaar wakker. Dus dat soort dingen gebeuren allemaal in Hongerige Wolf. Dus maar kreeg je ook een uh, ontbijt op bed, of niet? Dat is me nog niet gebeurd. Het kan zijn dat ik iets te vroeg ben opgestaan. Dat oh. er iemand toch aan klopte. En dat ik al. Nee, dat heb ik nog niet dat gehad. Het is een liedje weg, sir. ze hebben net geluisterd naar uh, een liedje in, in de loods. Ja, was heel leuk. Het was met een strijkwartet. Ja. En uh, ik vind dat zo prettig om te doen, met strijdkwartet spelen. Dat is iets wat ik altijd al wilde toen ik 18 was. En uh, zo'n 20 jaar later <laughs> werd het realiteit. Dus je moet je droom gewoon het universum in gooien. En af en toe komt het dan op een bepaald moment komt het dan terug. Hè? <laughs> Want uh, jouw liedjes gaan uh, over weemoed, wachten, uh, eenzaamheid? Oh, ja, onder meer en onder andere. En, uh, het zijn vooral kleine... Ja, het laatste, laatste lied is een, echt een soort verhaaltje over wachten inderdaad. En over iemand weerzien weer na een lange tijd. En ik vind altijd interessant wat tijd met dingen doet. Ja. Hoe, het, hoe het je blik verandert op mensen. Mensen komen in je leven, mensen gaan weer weg. En dat is best wel een heftig gegeven. Is dat iets waar je onder lijdt? Nou, op dit moment niet. <lacht> <lacht> nou, niet onder lijdt, maar soms is het wel verdrietig natuurlijk. Maar ook mooi. Het is, ook weer, het is net zo mooi als het verdrietig is. Is dat vaak een voedingsbodem van waaruit je schrijft? Ja, ik denk het wel. Maar niet per se vanuit een soort nostalgie. Maar wel ook als een soort onderzoek van wat tijd doet met mensen. Oh, hier gebeurt iets met een gouden strik. Dat is een voorstelling. Ja, ik word even afgeleid. Maar het is absoluut niet echt melancholiek. Maar nee, ik werk wel vanuit... Uh... Hoe dingen verkleuren, zoals foto's eigenlijk, hè? Ja. En je blik en verhalen. En waarom herinner je bepaalde dingen wel en waarom andere dingen niet? Ja, dat weet, weet je niet. En is dan is zeg maar, het schrijven van liedjes is dat een manier om de tijd stil te zetten voor jou? Ja, om een soort monumentjes bijna op te richten voor momenten. Zoiets. Maar die uh, gaan dan op een gegeven moment ook vergelen. Of, of vind, je, wat, vind je dat erg? Of vergelen ze nooit? <laughs> Mijn liedjes? Ja. Volgens mij zijn ze al vergeeld. <laughs> een, een instant filter op je liedje zitten. Precies. Dat zit er gewoon al op. Dat is een app. <laughs> de Ibo-app. Ibo -app. Ibo -app. Niet te downloaden bij de, de, de apps. Nee, er is niets aan de hand met deze app. Het is gewoon vergeeld. Het hoort erbij. Nee, maar dat is... Uh, nee, ik ben niet zo bang voor vergankelijkheid. Het is natuurlijk iets wat heel heftig is. Mm -hmm. Maar ook een onlosmakelijk iets... Dat kan je niet loskoppelen van het leven. Dus het is iets waar, waar je maar mee moet dealen. Ja. En misschien is liedjes schrijven voor mij een manier... Voor mij om dat een beetje te doen. Zo'n beetje te plaatsen. En, en zeg maar zo staan in zo'n oude loods die al verweerd is. Uh, dat sluit dan mooi aan bij jouw liedjes? Dat is naadloos. <lacht> <laughs> Naadloos. Okay. Nee, ik vond het heel leuk daar. Het was een uh, goede plek om te spelen. Akoestiek was mooi. Het was een klein select gezelschap, wat ik eigenlijk ook heel prettig vind. En, uh, en nu is Lotte aan het spelen. We ja. Ja, gaan, uh, gaan kijken bij Lotte. Ja, leuk. Okay. Gaan we doen. Lotte van Dijk. Ze trad op onder andere tijdens de voorleesbühne En dit is het nummer Foto. De bogen op je zij. Lotte van Dijk met Foto. En hier op het terras bij de koffietent van mevrouw Bakker... tref ik twee acteurs van Signatuur Onbekend. Uh, iemand niet vergeten, uh, daar gaat hun voorstelling onder andere over... Uh, in de naam van. Het is uh, direct en fysiek theater. Laten we eerst maar eens even luisteren naar hoe dat klinkt. Iemand niet vergeten en er alles voor doen om diegene weer te treffen. Dirk? Oh, ik heb jou zo gemist. Dirk, ik... Uh... Ik kom je terughalen, Lieke. Zuster Johanna. Kom, kom, kom met me mee. N nee, ik... Nee. Wat nee? Ik, ik kan niet met je mee. Nee, Lieke, niet weer. Die zoen, die voelde jij toch ook? En nu ga je niet weer beginnen over je roeping of je keuze voor het klooster. Nu kies jij maar eens gewoon voor de liefde. Dat heb ik juist gedaan. Ik heb gekozen voor mijn liefde voor God. Oh, God. Dirk, dat weet je. Ik ben ingetreden, ik heb de geloftes afgelegd. Ik ben nu eenmaal getrouwd met God. Dus je houdt meer van hem dan van mij? Het, het is een ander soort liefde. Dirk, alsjeblieft, wil je... Nee, wacht, wacht, wacht. Let op. Nu ben, nu ben ik God. Dan ben, je, dan ben je nu met mij getrouwd, Lieke. Oh, dan kunnen we nu voor altijd samen zijn. Uh, zo werkt het toch niet? God is geen man met een witte jurk en een baard. Oh, als er overigens dit te weet komt, dan lig ik eruit. Nee. want uh, ik, ik verstop me gewoon. Ja, ik verstop me gewoon. Nee, Kijk, ik luister, ze nemen me mijn eet af. Wat? Nemen ze je eten af? Nou, dan, dan ga ik gewoon voor jou koken. Nee, mijn eet. E-E-D. E -e oh, ik, ik, ik dacht je eten. Signatuur onbekend uit Tilburg. Helemaal hier een hongerige wolf. In de naam van. Uh, we hoorden het al, de voorstelling gaat over een dame die is ingetreden in het klooster. Dat ben jij. Wie, wie ben jij? Uh, ik heet Micht in het echt en ik speel Lieke en zuster Johanna als uh, tweede identiteit. En uh, jij bent? Ik ben uh, in het echt Pieter en in de voorstelling ben ik Dirk. En ben ik de ex van uh, Lieke die haar heel graag terug wil en een heel masterplan heeft bedacht om haar terug te krijgen. Ze komt eerst als schoonmaker op, maar uh, daar moet ze niks van hebben. Daarna als de hoofdzuster en die... Uh, zorgt ervoor dat ze in een sisteract meegaat... waardoor ze elkaar kunnen zoenen op het eind. En dan uh, onthult hij zichzelf en wordt hij Dirk. En dan wil, je, wil hij God voor haar worden, omdat zij met God getrouwd is. Maar was jij zo'n slechte man dan uh, als Dirk, dat zij bij je is weggegaan? Nou, ik was veel aan het werk. Ja, ik was heel veel aan het werk en dat vond ze toch niet zo leuk. En toen is ze toch op zoek gegaan naar iets anders, helaas. En uh, waar ben je toen naar op zoek gegaan? Naar uh, mensen die mij begrepen en uh, mensen die mij snapten... Uh, Samenhorigheid, geloofsbeleving, alles wat ik met Dirk niet kon delen... heb ik gevonden in het klooster. En is dat iets uh, wat je in het dagelijks leven ook uh, op deze manier uh, uh, aanpakt? <laughs> nee, totaal niet. Nee, het is ook wel een beetje een ludieke voorstelling. Het is niet dat we het op de hak nemen, maar het is wel... Uh, het, is een, het is een komische voorstelling. De dag loopt bijna ten einde en ik zag ze al de hele dag voorbij flitsen... Sanne den Adel en Rut Wijtens, de organisatoren van dit festival. Eindelijk heb ik Rut te pakken gekregen en even staande weten te houden. En ik ben vooral heel erg benieuwd hoe het is om in je eigen dorp een festival te organiseren. Want je komt hier toch vandaan, of niet? Ja, ik kom hier vandaan. Ja, achter die, dat podium wat we hier zien, daar zit de kippenschuur, heet dat. Dat is een uh, oude kippenschuur en een, uh, nu een werkplaats van kunstenaars... En uh, de, zoons van die kunst of de zoon en een andere buurjongen van die kunstenaars die hebben daar een skate ramp in gebouwd. mooie setting is dat eigenlijk. Ja, een hele mooie setting. En toen ik dus op de middelbare school zat en hier woonde en het heel saai was in zo'n dorp. Toen mocht ik daar feestjes geven. En uh, nou, dan zaten we dus met z'n allen op die rampiertjes te drinken en zo. En uh, dat werd toen een soort van traditie. En nou, ja, toen ging ik verhuizen en studeren en toen... Uh, uh, ja, is dat gewoon gestopt. En toen werd ik dertig en toen dacht ik, oh, ik heb wel eens zin om een, een groot feest te geven. Misschien kan het wel bij mijn ouders in de tuin, want ik woon in Amsterdam en in zo'n heel klein huisje. En uh, nou, toen zei Sanne, een vriendin, die zei van, ja, als het dan gaat regenen, weet je wel. En toen dacht ik, oh, dan ga ik weer naar die schuur. En die was 16 jaar op slot geweest, dus die schuur nou, was nog helemaal intact. Maar jij en, uh, jij en Sanne waren uiteindelijk uitgevlogen uit hongerige wolf uh, richting Amsterdam en verder. Nou, ja, Sanne die, die komt hier helemaal niet vandaan. Die, die komt uit uh, wel een soortgelijk dorpje als hongerige wolf, maar dan in Noord-Holland. Nou, Erna heet dat. En uh, wij kennen elkaar van een bijbaantje in Utrecht. En uh, nou, we vinden het samen heel leuk om naar festivals te gaan. En uh, ja, we, weet je, als je dan ouder wordt dan kan je toch wel meer waarderen ofzo, dat platteland. En, uh... En, uh, nou ja, het was dus het idee van het feestje en dan twee locaties. En toen zei Sanne van, uh, ja, waarom doen we dan niet eigenlijk nog meer locaties in het hele dorp? En dan heet het gewoon Festival Hongerige Wolf, want Hongerige Wolf, zo heet het dorp. Hoe is dat? Uh, want vorig jaar had je de eerste editie en nu de tweede. Hoe, hoe gaat het nu? Hoe vind je het zo? Ja, nou, uh, het was grappig, want uh, we hebben eigenlijk een hele nieuwe programmering vergeleken met vorig jaar, maar we hebben een paar... Uh, ...muzikanten en theatergroepen van vorig jaar waar mensen heel enthousiast over waren... ...hebben we gevraagd of ze iets nieuws wilden maken. Want we willen vooral vernieuwende dingen programmeren. En we hadden dus gevraagd van de, uh, of één uh, Port of Call heet die... Uh, ...Pieter, een singer-songwriter, of die terug wilde komen. Uh, omdat die, uh, ja, iedereen vond dat te gek. We zien ondertussen een man met een, wat is het, een, een soort autootje met een vuurkorf... ...richting het gigantische stakketsel, die hongerige wolf die daar staat... Ja, Wat gaat ermee mee gebeuren? Ze zijn hier nu uh, ja, bijna een week geleden gekomen. En wie negen, zijn zij? Ja, negen kunstenaars uit Zaandam. En die hebben van allemaal sloophout een, uh, een wolf gebouwd van een meter of vier hoog, denk ik. Ja, het is een waanzinnig ding. En er wordt nu uh, met fakkels en zo uh, gaan ze richting die wolf, gaan ze hem zo al in de fik steken, denk ja. je? Ja, gaat echt een, de hens in? Ja, hij gaat de hens in. En ze gaan er helemaal een show... Nou ja, je ziet het, er wordt nu vuur gespeeld. Wauw, een show. vlammen en al. Eigenlijk moet ik eventjes erbij gaan staan. Denk ik. Zullen, we, zullen we er gewoon naartoe lopen? Want dan hebben we gewoon wel uh, meteen het moment te pakken, toch? Dat hij uh, gaat. Ja, dat is een spannend moment, hè? Ja, we, we moeten aan allemaal regels voldoen. En brandblussers erbij en de gemeente. En zo. Maar ondanks dat we hier midden in het open veld staan, uh, moeten we toch opletten. Ja, ik bedoel, er staan ook partytents en uh, ja... Ja, goed, het is een open ruimte. Ja, het is allemaal een grote afstand, maar toch. Want je hebt hier uh, wijd uitgestrekt land. Je hebt uh, de zee aan de buitenkant en je hebt zo dadelijk dat enorme vuur. Dus je pakt eigenlijk alle, alle elementen mee. Ja, inderdaad. Ah, zo heb ik er nog helemaal niet naar gekeken. Ja, inderdaad, ja. Ja, want hoe is dat dan als je, zeg maar, want het dorp is één straat met 70 woningen. Uh, één, ja. Ik heb jouw vader gesproken die zei dat jij uh, het feest in de tuin wilde geven en dat dat niet mocht. Dus eigenlijk ja, door het nee. Dat klopt, ja. Nou ja, het was zo toen ik 15 was, weet je al 16 En mijn ouders hadden zoiets van: ja, ja Rut kan er ook niks aan doen dat ze in zo'n uh, middel of nowhere opgroeit. Dus dan staan we die feestjes maar toe. Maar ja, toen ik 30 was, zei hij: Mama, mag ik weer een feestje geven? Want toen zei mijn moeder echt van. Ruts, je bent echt dertig. Houd dit nooit op. Weet je. We dachten dat we er van af waren toen je het huis uit ging. Maar... En nu is het hele dorp gemobiliseerd. <laughs> ja. Zullen wij richting de wolf lopen? Want het wordt de druk neemt toe. En ik neem dat het voor jou aan dat het voor jou ook hoeft. Ondertussen wordt er flink vuur gespuurd. Wordt bijna omver gereden door een man met ja, inderdaad die scootmobielachtige lowrider met een vuurkorf achter zich. Daar gaat hij. We gaan, we, gaan, we gaan er gewoon naartoe. Uh, hebben jullie dit vorig jaar ook gedaan? Nee, nee, nee. Dit is ook echt. Zij doen deze kunstenaars doen dit vaker. Dit is echt uh, hun hele idee en uh, ja, ik, ik, ik weet ook niet precies wat ze gaan doen. Ik weet dat er een vuurshow is. Ja, we zien nu een man met een, een vlam op zijn helm. Ongelooflijke herrie, ik hoop dat u het ook hoort thuis. Er is wat drukte om, om de wolf heen. Uh, je hebt het, uiteindelijk het hele dorp gemobiliseerd, was dat heel ingewikkeld? Nou, ik dacht dus dat het heel ingewikkeld zou zijn. Want ik dacht, die mensen wonen hier in de rust. Die zitten niet te wachten op zo'n festival. En uh, we gingen bij de bewoners langs. En uh, ik had ook tegen Sanne gezegd, want die komt dus niet uit Groningen. Ja, Groningers die moet je altijd een beetje kortaf aanspreken. Vooral niet te enthousiast. Weet je, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dus ik had tegen Sanne gezegd, ik voel het woord wel. Want ze kennen jou niet, dus ze kennen mij nog van vroeger. Ik dacht, ja, niemand gaat dit leuk vinden. En uh, nou, de eerste mensen bij wie we het gingen vragen, super enthousiast. Ja, er gebeurt hier nooit wat, leuk. En uh, vorig jaar was het nog wel een beetje dat iedereen zoiets van... nou, eerst maar een beetje zien wat voor volk erop afkomt. En, uh, ja. Maar uh, ja, het was gewoon een hele leuke sfeer en heel gemoedelijk ging alles. Maar ook echt het vooroordeel wat ik zelfs had, terwijl ik hier geboren echt togen ben... dat Groningers niet gastvrij zijn. Want je zegt vaak over mensen uit Limburg of Brabant of zo, die zijn gastvrij. Daar staan ze onbekend, maar... Vorig jaar was het dus de eerste editie. En af, na, na die eerste editie kwamen allemaal mensen naar ons toe. Oh, maar er mag nu wel een voorstelling bij ons in de woonkamer. Want het was zo uh, gezellig. En we mogen alles lenen. weet je, Ik leen harken en haspels. En we en, dus vinden het allemaal prima. Dus je staat zelf ook een beetje versteld van je eigen dorp. Zou je hier uiteindelijk weer naar terug willen, zo snel mogelijk? Nee, ja, ik woon heel blij in Amsterdam en uh, ik vind het wel fijn dat daar alles dichtbij is. Okay. En één keer in het jaar uh, zet jij Hongerige Wolf uh, op stelten? Ja, en ik kom hier nu wel regelmatig met, uh, in de aanloop naar het festival toe met artiesten om dan de locatie uit te zoeken en zo. Dus dat vind ik heel leuk, maar ik ben altijd ook wel weer blij als ik ja. terug Amsterdam weer rijd. Oké, okay, we gaan naar de Wolf toe. En onder luid gejoel en gekrijs wordt de tweede editie van het festival Hongerige Wolf waardig afgesloten. Hongerige Wolf gaat onder je huid zitten. Volgend jaar ben ik er zeker weer bij. Dit is de nacht van het goede leven met Francis Broekhuis. From the hills where I learned to whistle and howl Don't make much money, but man, I have my fun Don't make much money, but man, I have my fun I'm a hillbilly wolf and I'm a growling son of a gun